Goed man, trek je beste aan. Hoe lang krijgt deze misdaadorganisatie nog subsidie door de staat? Wanneer gaat het stoppen? Wanneer dan niet? Wanneer dan? Sinterklaas, goed heilig man. Het Vaticaan scandals en mafia. Reeds al vroeg als kleinkind leren ze bijna allemaal in leugens te geloven. De man met de rode mantel en met witte baard. Deze kinderen worden later als ze groot en volwassen zijn geen waarheidslievende burgers. Velen geloven in allerlei soorten leugens. Een deel van de samenleving, 80%, laat zich leiden door hun gevoelens en emoties omdat ze in de opvoeding geen of onvoldoende moreel kompas hebben. Meegekregen. Zoals bij de kleine kinderen met Sinterklaas is bij de volwassen mensen de Rooms-Katholieke Kerk de manier waarop die haar praktijken bestuurt vanuit het Vaticaan die doordrenkt is. Met leugens. Het is een machtspel dat slechts vaart op leugen en achterbaksbedrog. Samen met de media en met een geheim huwelijk tussen kerk en staat kan wereldse macht slechts worden verworven door leugen en bedrog.